De toespraak werd onder meer uitgezonden op Radio 1 in Nederland 1. Aan het slot sprak Beatrix haar diepe dankbaarheid uit aan het Nederlandse volk. Ze zei dat, aan, dat de aanhankelijkheid van de mensen haar draagkracht gaf. Beatrix wenste dat ook het nieuwe koningspaar zich gedragen zal weten... door het liefderijke vertrouwen van de bevolking.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 De presidenten Obama en Poetin hebben afgesproken dat hun inlichtingendiensten nauw zullen samenwerken met het oog op de Olympische Winterspelen in Sochi in Rusland. Die worden volgend jaar gehouden. De staatshoofden hebben elkaar gebeld. Het was de tweede keer dat ze elkaar spraken na de aanslag van 15 april bij de marathon in Boston. De aanslagplegers waren twee broers uit Tsjetjenië, dat niet ver van Sochi ligt. Obama sprak zijn waardering uit voor de samenwerking met de Russen na de aanslag in Boston.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 Dan nog het weer. Vannacht droog en aan de grond kans op lichte vorst. Morgen overdag droog en geregeld zon. Vooral in het noordwesten en op de wadden. In de zuidelijke helft van het land is wat meer bewolking. En het wordt 10 tot 15 graden. Dit was het nos journaal Goedenacht, vrienden. Het tijd voor mij te gaan.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 Ook wij zitten op de dam. Dus ik heb onderweg hier naartoe mijn ogen en oren goed opengehouden. Speurend naar PGE's. Potentieel gewelddadige eenlingen. Er was geen begin aan. Het waren er zoveel. Goedenavond, welkom bij dit Oranje Oog... waarin het nog meer dan anders over de dag van morgen zal gaan. Maar ook even over vanavond. We blikken zo meteen terug op de afscheidstoespraak van haar en majesteit... met de vrouw die jarenlang toch de op één na belangrijkste vrouw van Nederland was. Oud kamervoorzitter Gerdy Verbeet. Maar daarna gaan we vooruitkijken met de burgemeester van Amstelveen... die morgen onder het Amsterdamse stadhuis in de bunker zit... om u allemaal in de gaten te houden. Met de regisseur van de NOS die er morgen voor gaat zorgen... dat u vol in beeld komt met uw vlaggetje, uw hoedje en uw toeter. En met drie buitenlandse correspondenten... die deze oer-Nederlandse dag morgen thuis maar moeten zien uit te leggen. En Ellen Dekwits maakte ons koningssonnet af. Dat allemaal na de nieuwsoverzichten van vandaag. Maandag 29 april. Bij het neerleggen van mijn taak als voorstin vervullen mij allereerst gevoelens van diepe dankbaarheid. Zonder uw hartverwarmende en bemoedigende tekenen van gelegenheid zouden de lasten, waarvan zeker ook sprake is geweest, wel heel zwaar hebben gewogen. Terwijl de koningin in het Rijksmuseum haar laatste avondmaal als vorstin beleeft, bedankte ze op televisie alle Nederlanders en in het bijzonder prins Klaus. Bij dit alles heb ik het grote geluk gehad... mij gesteund te weten door prins Klaus. Wellicht zal de geschiedenis uitwijzen... dat de keuze voor deze echtgenoot mijn beste beslissing is geweest. Het feest is pas morgen, maar het was al de hele dag druk op de Dam. Met mensen die niets willen missen. Eigenlijk een beetje tegenovergestelde van ramptoeristen zou je kunnen zeggen. feesttoeristen, applicatietoeristen, hoe je ze noemen wil. Het gebeurt morgen pas, maar vandaag is de Dam al een beetje het centrum van de wereld. En onder die toeristen zijn ook mensen die van plan zijn om te blijven tot morgen. Ik ben Laguna Beach, California. mevrouw komt uit Californië en zit hier. En nu you're keeping dit place voor morgen? Right here. Het wachten werd beloond. Alle hoofdrolspelers lieten zich al zien op de Dam. Terwijl in Zeeland nog steeds gezocht wordt naar een koor om het koningslied te zingen... hebben ze dat lied op Curaçao al onder de knie. Hou je veilig, zo lang Hou je veilig Amsterdam, dat is wat burgemeester van der Laan hoopt. Al moeten we realistisch blijven. Je kan nooit denken, dit gaat zeker goed. En je moet scherp blijven met je mensen. Scherp blijven, dat is voor nieuwslezers de komende tijd bittere noodzaak... na vier koninginnen op rij. Anders krijg je dit. Koningin Willem-Alexander. Ander nieuws was er ook. Komt onder andere uit Italië. Het is na lang onderhandelen gelukt om een regering te vormen. De nieuwe premier Letta kondigde veel maatregelen aan die geld gaan kosten... maar ook voorstellen die geld opleveren. Il primo acto del governo sarà quello di eliminare con una norma di urgenza lo stipendio dei ministri parlementari que existe da sempre in aggiunta alla loro indennit. Er was nog applaus voor Letta. Hij stelde voor om de ministersploeg geen salaris te geven. Misschien vandaar dat applaus. Morgen stemt de Senaat over de benoeming van Letta. Daarna wil hij meteen de belangrijkste Europese regeringsleiders opzoeken. De jongen die via internet dreigde een aanslag te plegen op een Leidse school is vrijgelaten. De rechtbank heeft dat besloten omdat de jongen pas 18 is en geen strafblad heeft. Hij moet zich wel aan strenge voorwaarden houden. Hij moet bij zijn ouders verblijven. Hij heeft zijn reispapieren moeten inleveren. En hij moet meewerken aan uit te brengen rapportage voor de reclassering en de psycholoog. Het zijn niet alleen in Nederland bijzondere dagen, ook in Amerika. A groundbreaking story sending shockwaves through the sports world. NBA player Jason Collins has become the first male professional athlete in the four major sports to come out as gay. Een homo in de Amerikaanse sport. Het zou gevoelig kunnen liggen, maar het tegendeel lijkt waar. oud president Clinton en de baas van de NBA hebben de inmiddels de speler inmiddels een held genoemd. Tot slot, het zal u niet ontgaan zijn, het overlijden van NRC-journalist J.C. Heldering. Hij is 95 jaar oud geworden. Niet heel duidelijk te verstaan, maar zeer helder van geest... was hij in november nog te gast bij ons in het oog. Ja, ik ben er ook van het feit dat ik tot april van dit jaar de oudste journalist was. En misschien ook wel een van de weinige mensen, überhaupt in Nederland... die tot in de negentigste mm -hmm. gewerkt hebben... En dat heb ik altijd als een, als een groot voorrecht beschouwd. Omdat ik dan altijd voortdurend alert moest blijven. En dat scherp je geest natuurlijk. Maar uh, ik besef dat ik een, een voorrecht leven heb gehad boven andere mensen. Die na een 65ste, soms na een 60ste... Ja, en niet meer weten wat ze moeten doen. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. En ik vond hem uitstekend te verstaan, meneer Heldering. Aan de telefoon nu, ja, ik zei het al, de vrouw die toch jarenlang de op één na belangrijkste vrouw van Nederland is geweest, oud Kamervoorzitter Gerdy Verbeet. Goedenavond. Goedenavond. zijn uw woorden, hè? Het zijn <lacht> absoluut mijn woorden. Vindt, bent u het met mij eens? <lacht> nee, natuurlijk niet. <lacht> u heeft vanavond met het bordje op schoot gekeken, hè, naar de afscheidsvoerspaak van de NDA-fix. Wat viel u het meest Top. Nou, ik was eigenlijk wel vreselijk ontroerd. En natuurlijk net als iedereen toen ze die prachtige woorden over Klaus sprak... die natuurlijk ook zo ontzettend waar zijn. Want de manier waarop hij uh, in ons land binnenkwam... en. Uh, ja, maar toch een beetje de blik van de, uh, de buitenstaander keek. Mm -hmm. en, en, en teruggaf wat hij zag. Ik denk dat dat ons, maar ook de koninklijke familie enorm geholpen heeft. Ja, mijn, mijn beste beslissing, zei ze. D ja. Dacht ze dat de, de geschiedenis misschien zou uitwijzen? Ja, dat vond ik mooi. Vond ik ja. echt heel mooi. Ja. ja, mooier kan je het niet zeggen. Hè? Nee. nee, en het is natuurlijk ook ook, ik, ik had van tevoren. Um, zo zit ik een beetje mekaar uh, een aantal onderwerpen genoemd... waar zou ze iets over zeggen. En, hmm. uh, en dit was er één, noemt ze, noemt ze Klaus, en, ja. uh, en dat deed ze. En dat, nou, dat, vond ik, dat, dat daar had ik zelf ook wel, wel behoefte aan. Ja, Had u dat andere onderwerp ook? Ze plaatste zichzelf nadrukkelijk in een uh, traditie van, uh, van vrouwelijke voorgangers. Emma, uh, de strijdhaftige Wilhelmina en de plichtsbewuste Juliana... Um, Nam ze daarmee misschien een voorschotje op een, een heel ander soort uh, invulling door haar zoon, de koning? Dat denk ik niet, maar ik denk, dat denk, ik niet, maar ik denk wel dat ze markeert uh, dat er nu na vier keer een vrouw, een uh, man op de troon komt. Uh, ik, ik weet het niet. Ik denk wel dat ja, willem alexander kan natuurlijk moeilijk als hij als moeder des vaderlands kan uh, gaan gedragen. Hmm. Maar um, ja, ik denk dat... Uh, wat ik zelf veel opvallender vond... is, dat, is de, het college staatsrecht wat we kregen. Ja, en dat, dat, was, vond dat ik was echt even een lesje. Hè? Ja, maar ook, ik vond het ook zo goed. Want uh, je weet dat je op zo'n moment uh, alle aandacht hebt. Hè? Iedereen kijkt naar deze toespraak. Dus zoals zij altijd... Uh, zich bewust is geweest van haar uh, rol in, in de monarchie, in de constitutionele monarchie, zoals ze hem zelf ook zo netjes noemt, ja. dat is ook een prachtig moment om dat nog eens even heel scherp te zeggen hoe die verschillende uh, verhoudingen uh, liggen. Ja. Ja, nee, dat, dat, dat deed ze heel helder. Ja. Uh, wat, wat stond er nog meer op uw lijstje wat, uh, wat langskwam? Nou, de, uh, natuurlijk toch um, de, de, de, de opdracht aan de natie om uh, met elkaar verbonden te blijven. En um, ja, de, de, de, ze, ze noemden toch de, de, de koning en de dienstbaarheid en de, en de eenheid. Maar ook het respect voor democratie. Mm -hmm. uh, zaken als integratie, als zelfontplooiing hè, van, het, van het hele volk. Dus niet een ja. aantal groepen die uh, uh, zeg maar, uh, gebruik kunnen maken van alle mogelijkheden die ons land biedt... en een aantal anderen die daar eigenlijk toch op afstand van staan. Andere geloven, noemden ze ja, expliciet. Ja, andere geloven, tolerantie, tolerantie. Dat woord hoor je echt veel te weinig, terwijl mm. het zo belangrijk is... Ja. voor een land als Nederland, wat maar zo'n beperkt aantal vierkante meters... tot zijn beschikking heeft. Dan moet je elkaar toch wat gunnen, hè, anders ja. gaat het mis. Ja, schema dat er niet ook ietsje door van de eigen politieke opvattingen... ze noemden milieu, weken, euro. Europa, tolerantie, open blik naar de wereld. Ik dacht op een gegeven moment ook, GroenLinks zoekt nog een lijsttrekker. Nou, maar dat vind ik nou echt... Dat vind, vind ik nou u van... Nee, dat, nee, dat vind ik helemaal niet... Ten eerste, die onderwerpen die u eerst noemde... Nee, niet dat er iets mis mee is, hoor, met die opvattingen. Zo nee, bedoel maar ik het niet. Kijk, de ik, koningin... die U schrikt er een beetje heeft, van, geloof ik, of niet? Nee, nee, nee, maar ik vind juist dat zij... Dat vind ik zo knap. Al die jaren heeft volgehouden om juist voor iedereen te zijn. Mm -hmm. en, en ja, en dat we een beetje op moeten passen... dat we voor onze kinderen ook nog een wereld hebben die te leven valt... Ja, dat, dat lijkt me nogal voor de hand liggend uh, dat je, dat je zo'n opmerking maakt. Nee, ik vond. Ik, een van de dingen die ik in haar uh, gezien heb. en ook ja, zeg maar rustig bewonderd heb. is de manier waarop ze voortdurend probeerde om uh, neutraal te zijn en voor iedereen te zijn. Heel hartelijk dank, Gerry Verbeet. Heel graag gedaan. En uh, morgen staat er nieuw nieuws in de ochtendkranten... die zijn gelezen door Martijn Nijhuis. Nou ja, nieuw nieuws. Het gaat vooral over de inhuldering morgen natuurlijk in de kranten ook. Het Nederlandse dagblad heeft het morgen wel over andere zaken. Bijvoorbeeld over nieuwe kankerbehandelingen. Er wordt nu niet goed onderzocht of die behandelingen wel werken. staat in een publicatie van een groep Amerikaanse artsen. Aan onderzoeken naar kankerbehandelingen doen maar weinig patiënten mee. En vaak wordt alleen het nieuwe middel getest, terwijl je eigenlijk tegelijkertijd een bestaand middel moet testen. En dan op een andere groep patiënten, want dan pas kun je vaststellen of een behandeling beter werkt volgens onderzoekers om zijne artsen de wetenschappelijke regels... omdat ze nieuwe kankerbehandelingen zo snel mogelijk beschikbaar willen stellen. Verder gaat het in de kranten vooral over de applicatie en de inhuldiging. De Telegraaf komt met lovende woorden voor koningin Beatrix. Die heeft volgens de krant 33 jaar lang het beste van zichzelf gegeven. Het afscheid van koningin Beatrix valt zwaar, staat in het commentaar. Door deze van plichtsbesef heeft het Huis van Oranje gemoderniseerd... Niemand had het koningschap professioneler kunnen doen dan koningin Beatrix, schrijft de krant. Ze was een betrokken koningin. Heel Nederland, van links tot rechts, oranje gezind of republikein... maakt volgens de Telegraaf een diepe buiging. Het commentaar wordt afgesloten met de woorden... bedankt Beatrix, onze koningin. Ook trouw is positief over het koningshuis. De troon die Willem-Alexander vandaag bestijgt, morgen dus, die staat er goed bij, schrijft de krant... Hij is door zijn voorganger en moeder koningin Beatrix in goede orde achtergelaten. En Willem-Alexander wordt gesteund door een ruime meerderheid van de bevolking. Dus niemand heeft reden om van de inhuldiging iets anders te maken... dan een feestelijke historische gebeurtenis, vindt de krant. Willem-Alexander en Maxima zijn volgens trouw wel echte levensgenieters... Maar dat is een moderne eigenschap die past bij de plaats die de troon in Nederland heeft gekregen. Nou, aannemen dat genieten van het leven iets anders is dan oesters en champagne op een tropisch eiland, zegt de krant. De Volkskrant is iets minder enthousiast. Op de monarchie is van alles aan te merken, schrijft die krant. Maar er zijn genoeg redenen om met een gerust hartfeest te vieren. Want Oranjes hebben sinds vorig jaar officieel geen politieke invloed meer. Beatrix was een bekwaam vorstin en Willem-Alexander is uitgegroeid tot een verstandig man die zijn beperkte rol kent, bindend en boegbeeld zijn. Als hij dat net zo goed doet als zijn moeder, dan hebben we weinig te klagen, vindt Volkskrant. Verderop in de krant gaat het over de opvolging van Willem-Alexander, want, schrijft de Volkskrant, wat gebeurt er nou als de koning in Den Haag onder de tram loopt? Daar is op dit moment nog niets voor geregeld. Prinses Amalia is zijn troon op Volster, maar die is nog maar negen jaar. Dus dan wordt er een regent aangesteld. En er is dus nog steeds niet bepaald wie dat moet zijn. Dat gebeurt waarschijnlijk pas later dit jaar. Het Financiële Dagblad besteedt op geheel eigenwijze aandacht aan de abdicatie. Die krant heeft onderzoek gedaan naar het bezit van koningin Beatrix. Die draagt dus morgen haar officiële functies over aan Willem-Alexander... maar haar vermogen blijft haar eigen bezit. Volgens een schatting van het FD bezit de koningin 674 hectare aan landgoed... vooral rond Wassenaar. De waarde van alleen al landerijen zonder gebouwen wordt geschat op ruim 30 miljoen euro. Veruit haar grootste bezit is landgoed De Horsten... op de grens van Wassenaar en Voorschoten. Willem-Alexander heeft in Nederland geen vastgoed op zijn naam staan. In 1993 kocht hij een woning naast Paleis Noordeinde van zijn oma Juliana. Dat was voor 750.000 gulden. Een paar jaar geleden verkocht hij het voor bijna tien keer zoveel. Voor 3,3 miljoen euro. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. staring at my head. Say it's past They dream that I've seen. Why you talk to me? Your silly ways don't bother me. But I'm just saying, don't even bother to understand. But standing here before you, I feel a tremble in my head. I feel a tremble in my head. Sabrina Stark met Backstreet Driver. Ja, eigenlijk had hij morgen de koningin zullen ontvangen in Amstelveen. Tot er een telefoontje kwam dat de koningin afstand ging doen van de troon. Feestje in Amstelveen niet door. Goedenavond, Jan van Zanen, burgemeester van Amstelveen. Goedenavond. Ja, en nu, nu loopt u niet alleen met de koningin niet door uw eigen gemeente... maar u zit de hele dag onder de grond morgen. Zo is dat. Ja, is dat heel Maar we hebben meteen gezegd, nou ja... Het is natuurlijk geweldig dat de koningin 33 jaar lang het land heeft betekend. En volgend jaar komt de nieuwe koning en de koningin in de Amstelseen. Nou, dan hebben we de première van de Koningsdag. Dus Kijk. Die, dat... die teleurstelling kwam ook meteen weer, <laughs> had weer meteen met een perspectief, zou maar zeggen. Dat dan weer wel, maar uh, ligt onze luisteraars even in. U zit onder de grond, waar zit u precies morgen? Nou, ik zit morgen zit ik in de Stopera, want uh, ik ga het begin overigens in Amsterdam de eerste te bezoeken, maar dan ga ik uh, Van der Laan vervangen. Voor die momenten dat uh, mijn collega Van der Laan uh, ja, echt uh, grondwettelijk ook yeah. ceremonieel uh, in, het, in, in het paleis en in de kerk moet zijn, en dan ben ik in het beleidscentrum. Het beleidscentrum is waar alle hulpdiensten uh, zich duigen over de, over de veiligheid, maar ook over een vrolijk en open en transparant feest. Ja, en dat is dat is een, een bunker onder het stadhuis, echt? Ja, dat is nou hebben ja, we noemen het het beleidscentrum in de volksmond natuurlijk de bunker. Uh, daar, daar hebben we alle spullen, daar zitten alle mensen, alle deskundigen die alles hebben voorbereid. En uh, als het nodig is, uh, moeten we daar dan besluiten nemen. Ja, is die een beetje versierd? Hangen er wel wat oranje slingers? Of is het gewoon een kale... We ja, zagen vanmiddag, uh, en natuurlijk alle techniek is er. En ja, iedereen is natuurlijk helemaal strak en uh, goed voorbereid. Ja. Maar er, waren ook, er was een mooie portret van de koningin. En er, er lagen heerlijke... Oranje sushis. Ik heb ze niet geproefd, maar dat ga ik morgen nog wel <laughs> even doen. Oké. Okay. En wat gaat u morgen nou precies doen? Zit u daar zelf dan ook bijvoorbeeld naar een, een wand met monitoren te staren... waarop u de hele stad kunt zeker, zien? Of, zeker. Ja? Dat, is, dat is allemaal keurig en up-to-date ingericht. Alle beelden, alle informatie. En dan worden we gebriefd. Maar ja, goed. En dan uh, zien we wat er gebeurt. En alleen als het echt moet en uh, Van der Laan niet beschikbaar is... ben ik beschikbaar hmm. om uh, samen met allerlei andere leiding te geven aan, uh, aan wat er moet gebeuren... Ja, wat, wat is uw grootste angst voor morgen eigenlijk? Nou, angsten heb ik niet. We zijn goed voorbereid, we hebben er vertrouwen in. Vanmiddag was Van der Laan, de collega Van der Laan... Heeft ook in het beleidscentrum om ons nog even toe te spreken... dat hij vertrouwen in had en dat hij nou, het echt lag zitten. En nou, ik heb daar ook alle vertrouwen in dat het goed gaat komen. Mooi open, vrolijk, ongestoord, veilig feest morgen. Ja. Want daar ja. gaan we toch allemaal aan werken. Kunt u, als het nodig is, Van der Laan wel bereiken? En zo ja, hoe? Zeker, zeker. Er, is, nou, er zijn allerlei verbindingsmogelijkheden. Zeker. Nee, dat is ook gewoon de afspraak. Natuurlijk. Maar ook op het Als... moment dat hij bijvoorbeeld daar, uh, hier, waar ik nu op uitkijk... in het stadhuis uh, morgenochtend aan tafel zit... wanneer uh, de applicatie getekend wordt? Dan is het heel moeilijk. Er zijn dus een paar momenten, uh, bijvoorbeeld bij die applicatie zelf. Ja, dat is dan even moeilijk, maar dat zijn maar korte perioden. En uh, onderschat van de niet ik weet altijd wel een, een gaatje te vinden. En dan zal het raadplegen. en dan gaan we besluiten nemen als het nodig is. Ja, wat, wat voor instructie... Uh, wat is de belangrijkste instructie die de politie morgen in Amsterdam heeft? Ik las een interview met de, de, de, de, de corruptchef... die morgen voor de operatie verantwoordelijk is. Die was in 80 ME'er en die zei... we hebben ons toen laten provoceren. Wat is voor morgen de instructie? Ja, de instructie, dat is een uh, moeilijk woord. Kijk, laat ik het zo maar zeggen. Wij uh, werken uh, vanuit het idee dat het morgen een open veilig, ongestoord, uh, uh, maar ook vrolijk feest moet worden. En daar wordt naar gehandeld. Er zijn heel veel draaiboeken voor. Het is op de, mensen, de beste mensen uh, zitten binnen en zijn op straat. Iedereen is er klaar voor. En uh, we doen het zo dat uh, ja, risico's zijn niet uit te sluiten... maar risico's zijn misschien wel, als iedereen ook een beetje meewerkt, te beheersen. Okay. Dat is, uh, als u dat in instructie wil, is dat het ongeveer. En wanneer mag u er weer uit morgen? <laughs> ik mag er weer uit, denk ik, als... Uh, ...morgen uh, uh, meneer Van der Laan, mijn collega Eber van der Laan, van de boot afschalen. Dus het wordt morgen een lange dag. Dat wordt een erop, maar het is onder het de grond. niet gebeuren. Goed, nou, neem een zonnebankje mee. Hartelijk dank, Jan <laughs> van Zanen. Een enorme klus staat hem morgen te wachten. Jan de Rode, de regisseur bij de NOS morgen, beleeft zijn finest hour. Hij legt de applicatie vast en hij maakt 18 uur live televisie. Eerder vanavond sprak ik met hem en ik vroeg... nou, nou ja, dat dus, of het morgen zijn finest hour is. Uh, nee, ik denk niet dat het mijn finest hour is. Het is wel een absoluut hoogtepunt in wat ik allemaal heb gedaan bij de NOM. Wat is er nog beter dan? Nou ja, de eerste keer dat ik regie ging doen, dat vond ik wel een ontzettend finest hour. Dat was uh, al jaren geleden. En uh, ja, dat is ook heel erg leuk. Nee, morgen is inderdaad een geweldige klus. Ook ongelooflijk veel camera's. Dat maak je zelden mee. We hebben het zo gedaan, dat, omdat het een ochtendklus eigenlijk is... en een middagklus, wat we internationaal gaan uitzenden... hebben we gezegd, dat doen we op één camera, of op één wagen al die camera's. En het voordeel is van dat, je maar, dat je niet allerlei reportagewagens hoeft in te huren... dat je gewoon één reportagewagen hebt waar je al die camera's op schakelt. Je, je gaat mij nu wijsmaken dat hier maar één reportagewagen staat? Ja, er staat één reportagewagen voor het internationale programma... en daar regisseren wij de camera's op de dam... De kamers uh, in de mozeszaal en de kamers in de Nieuwe Kerk. Die regisseren we daar. En dan hebben we nog een andere reportage, een tweede. En daar zenden we de hele dag Nederland 1 mee uit. En uh, de studio hebben we daarin. En ook alle andere wagens in Nederland die komen daar aan. En daar, ja, dat is zeg maar het epicentrum van Nederland 1. Ja. Okay. En, die, en die wagen waar jij dus in zit, neem ik aan morgen. Waar die camera's van hier, uh, hoeveel camera's zijn dat die daarop uitkomen? Dat zijn 24 camera's in de kerk. Zes uh, camera's in het paleis. En dat zijn dan nog... Acht camera's op de dam. Nog zes camera's aan de achterkant. Nou, je komt wel zeg maar in de richting van veertig camera's in totaal. Ja. En wat is je favoriete camerapositie? Nou, daar staan we eigenlijk nu uh, bij. Hierboven. We staan hier op de dam, even voor de duidelijkheid. Ja. Hierboven vliegt een, een camera. En, uh, dat is een... Oh ja, ik zie hem aan die, aan die kabelbaan die dwars over de dam gaat. Ja, dat is een flycam. En uh, wij vinden het ongelooflijk leuk dat dat gelukt is uh, met ons productieteam om dat hier neer te zetten. Het probleem is namelijk op de dam al die tramleidingen en die kabels die hier lopen. Daar kan je niet makkelijk een zwaaiende arm neerzetten. Dus uh, nou, toen dachten wij van we gaan het gewoon proberen. En uh, een, een ballet van hoogwerkers heeft die kabel over de dam gebracht. En daar hangt nou ongeveer aan een lengte van 300 meter hangt er een kabel. En ik heb de net... Vanochtend shots gezien daarvan, waar we onder andere de balkonscène mee gaan filmen. En dat is fantastisch. Je ja, vliegt het bijna het balkon in. Uh, het is fantastisch. Een camera die uh, dus inderdaad uh, voor de mensen die de Dam een beetje kennen... zo'n beetje vanaf de hoek van het gebouw van Madame Tussaud... naar de hoek van de, de, het, het, het schip van uh, de Nieuwe Kerk, dwars over uh, de Dam gaat. Is dat ook meteen? Ik weet bijvoorbeeld... Van de, van de bruiloft, uh, dat Rudolf Spoor, die had er één favoriet shot. Dat was dat, dat topshot, noemen jullie dat, shot van boven... dat je die jurk zo helemaal uitgespreid zag. Heb jij ook zo'n favoriet shot? Ja, we hebben zeker in de kerk ook zo'n favoriet shot. Dat is een shot aan een rail van 25 meter... en die kan over het middenschip van de kerk, dus aan de balken... ongeveer op 25 meter hoogte, een fantastische beweging maken... door het middenschip heen, waardoor je een heel dynamische beweging kan maken... Uh, ja, over het publiek heen, zeg maar, over de mensen die in de kerk zitten. Dat is een, een geweldig speeltje wat ik als regisseur kan gebruiken. Om, uh, om bijvoorbeeld tijdens een bepaalde passage in de muziek een, een, een mooi een mooie extra briljant shot zeg maar, van bovenaf te geven. Het is ja. gewoon een heel leuk speeltje. Nou ja, nou zeg je het. Een uh, bepaalde passage in de muziek, die, die bandoneon van Karel Kraaienhof, uh, Daar was de regisseur toen natuurlijk ook klaar voor. Uh, waar zit dit moment in de muziek waar jij morgen denkt... nu moet ik heel goed opletten? Nou, dat is denk ik het moment dat Willem-Alexander de eet heeft afgelegd. Uh, dan komt er een stuk muziek en dat is heel mooi, dat is heel bijzonder. en uh, Dat is echt zo'n moment waarvan je kan zeggen... Van, nou... Daar kan je iets met een beweging of met een crane. Maar misschien is het al veel eenvoudiger door gewoon een shot te maken van Willem-Alexander zelf. Of misschien wel van Beatrix daar. Dus uh, ach, we zien het wel. Zijn er, zijn er eigenlijk veel regels? Uh, zijn er bijvoorbeeld dingen die niet in beeld mogen komen? Ik las vanochtend een interview met uh, jo Joanne, heet ze geloof ik. Het, het protestmeisje noem ik het maar even. Uh, die zei: Ja, we waren laatst bij een demonstratie. Of wij een, een bezoek van de koningin stonden we te demonstreren. En dat was door het nationaal perfecte uitgeknipt. Uh, uh, Komen pro protesterenden morgen in beeld en zoom je dan in op het protestbord? Uh, ja, dat ligt eraan of het enorm zeg maar, de inhuldiging en de ceremonie gaat beïnvloeden. Uh, we laten het op de dam wel zien. Uh, maar ja, dat is gewoon even afwachten, het moment zelf. Uh, wij zijn natuurlijk hier op de dam echt alleen gericht op het paleis. We hebben in de stad wel verslaggevers lopen en uh, die zullen dat ongetwijfeld oppikken. Ja. Ja. Maar jij bent hier. Uh... Ja, wat ben, je, ben, je, ben je ceremonieel bezig of ben je journalistiek bezig? Nee, ik ben wel ceremonieel bezig, maar ik werk natuurlijk bij een journalistieke organisatie. Dus dat betekent ook dat ik uh, wel kijk wat heel erg relevant is en wat ook historisch is. En wat natuurlijk ook uh, waar de aandacht op wordt gevestigd. Dus uh, ja, ik bedoel van beide kanten, ceremonie en journalistiek. Ik denk dat, dat wel uh, een, een combinatie is die je moet hebben voor dit soort. Grote evenementen, ja. En, en even voor het beeld morgen dat mensen dat in hun hoofd hebben. Jij zit dus daar in die wagen, 18 uur zwetend als een soort Ricardo Chagy uh, te roepen. Nu dit, nu dat. Gaat het zo? Nee, nou, niet helemaal. Maar het is, het is trouwens geen 18 uur. Ik doe echt zeg maar tot 4 uur. Het laatste wat ik doe, dat is de inhuldiging in de Nieuwe Kerk. Uh, als dat klaar is, dan zit mijn job er ook op. Ik zit, nou, wessel gespannen en ook wel zwetend, maar ik ga niet... Uh, ik ben heel rustig, ik probeer echt goed te kijken om me heen. zijn dus natuurlijk veel monitoren. Ik zit niet alleen. Ik zit met Ellen Bekkering, mijn regieassistent, en met Johan Veerman... dat is een, een, een geweldige schakeltechnicus. En met z'n drieën achter mij nog Peter Kloosterhuis zitten we met z'n vieren... kijken we naar monitoren, want af en kiezen we heel rustig de beelden die we mooi vinden. En, uh, het is ook qua, qua ceremonie en qua, qua evenement heel rustig. Het is niet een, geen, geen popprogramma of geen voerwedstrijd. Dus we kunnen in alle rust de, beelden kiezen, de mooie beelden kiezen en uh, die we willen uitzenden. Ja. Ja. Op, wel, op welk shot heb je het meest geoefend? Dat mag absoluut niet misgaan morgen. Ja, dat is natuurlijk toch het shot, de beediging van Wendt-Alexander. Daar heb ik twee kamer. In de kerk dus? In de kerk. Dat is een heel belangrijk shot, uiteraard. Dan kunnen we kiezen uit twee Standpunten. Ik vind het mooi als de achtergrond een klein beetje onscherp is. Dan komt Willem-Alexander nog meer naar voren, zeg maar. En uh, dat hebben we vanochtend bekeken. Dat ziet er heel vrij uit. Voor deze wat ik ook een ongelooflijk belangrijk shot vind. Dat is natuurlijk de, applicatie, de ondertekening van de akte van de applicatie in de mozeszaal. Dat hebben we eergisteren bekeken. En uh, nou, dat ziet er ook heel goed uit. En dat is ook een heel belangrijk shot. Uh, en dan wat ik ook ongelooflijk waar ik naar uitkijk is het moment... Dat de familie het balkon opkomt met de prinsesjes erbij. Nou, dat moet toch ontzettend aandoenlijk zijn? Dat, ik, denk dat... ik zag net uh, op, op een van de schermen, want er wordt nu ook voortdurend gereporteerd. Zag ik een, een camera inzoomen op het balkon. En ik zag dat uh, het balkon scheef stond op dat beeld. Maar dat komt nog goed, hè? Ongetwijfeld, ja. <lacht> ja we gaan vandaag nog alles recht zetten, goed zetten, plaatsen. En dan gaan we morgen daar een mooie uitzending van maken. Heel veel succes, dankjewel. Dankjewel, Christus. Jan de Rode was dat, de regisseur van de lange en intensieve televisieuitzending morgen. We hebben live muziek in de studio Scarlett May. Een paar jaar geleden opgericht door de Rotterdamse zangeres en pianiste Marije van Rijn. Zo meteen gaan we even praten. Wat gaan jullie spelen nu? Uh, een liedje, Direction South. Go ahead. There, get up and suit yourself.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 To the scent that I love, smells like honey and it smells like fuel. Old Suzuki, favorite tune. The road is dusty. direction south. I'm on my way to the country. Du -du -du -du -du -du.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 Het mee. Nou, als je daar niet van in de feeststemming komt. Um, we hebben trouwens ook nog een prijsvraag voor u. Wat is een kroning zonder een prijsvraag? We hebben namelijk zoveel oranje boeken toegestuurd gekregen... dat we die graag onder u verdelen. En daarom uh, moet u de volgende vraag beantwoorden. Wat is de kleur van de jurk waarmee Maxima morgen... op het balkon van het paleis op de Dam zal staan? De eerste met het goede antwoord die uh, krijgt de boeken... onder andere van Arendo Joustra en Walter Bagehold. U mag het antwoord mailen naar oog.nos.nl. En de deadline is uiteraard tien uur morgenochtend. Bij ons in de studio drie buitenlandse correspondenten... die hier in Nederland wonen en morgen voor hun respectievelijke thuislanden... Italië, Duitsland en België verslag gaan doen van de abdicatie en de inhuldiging. Welkom, Marika, Marika, ja, Marika Viano, Marika ik zeg het goed. Ja, Marika, zeg Marika? Ja, oké, okay. zeg Marika. Annette Birschel en uh, Sabine van der Putten. Um, toch even met iets anders nog heel beginnen met jou, Marika. Het, het is nieuwswaardig dat wij een nieuwe voorstel krijgen... maar het is misschien nog wel nieuwswaardiger dat jullie een nieuwe regering hebben, of niet? En dat uh, die regering uh, het vertrouwen van het parlement heeft gekregen. Dat is ook fijn vanavond. Dat kan niet, dat kan niet op. Ja. Uh, de, de nieuwe premier Enrico Letta heeft vanmiddag zijn regeringsverklaring afgelegd. Wat voor uh, indruk maakte hij op jou? Uh, het was uh, gewoon uh, een heel interessante speech. Hij uh, heeft uh, zichzelf geprofileerd als David uh, uh, tegen Goliath. Goliath van de... Nou, goed. Wie zou tegen... Goliath nou eigenlijk zijn? Ja, het, een beetje van alles en nog wat. De zeg financiële markten? De financiële markten. Nee, Europa niet. Oh, Want het is een, een Europees geziende uh, speech geweest. Uh. Dus heeft uh, mevrouw Merkel genoemd en uh, Rompuy. <laughs> uh -huh. uh, hij wil snel bezoeken. Bij in in positieve zin? In positieve zin, okay. want hij ja. zegt we, we moeten werken naar de uh, Verenigde Staten van Europa. Uh, en, uh, Doe maar, daar maak je je ook niet overal populair mee tegenwoordig. En, nou, goed, maar dat heeft hij dus uh, op een zo'n manier gezegd, nou, we komen van ver en dat, is onze, dat moet onze inspiratie zijn en dan moeten we daar naartoe streven. Hm. En hij heeft uh, ook wat punten van Berlusconi ook uh, moeten slikken, zeg maar. Uh, dat wil zoals? zeggen, uh, zoals bijvoorbeeld uh, in, in een van de grootste thema's van Berlusconi was om uh, de, mm, zeg maar de belasting op je op ze minst je eerste huis uh, af te schaffen. Hmm. Maar dat was natuurlijk, uh, ja, het is veel miljard euro... die dus niet in de kast komen. Voor een, land met een is dat niet. Uh, het, is, nee. het is natuurlijk een beetje uh, rukkeloos aan de ene kant. Maar aan de andere kant zijn mensen die niet zoveel geld hebben. Dus dat is een, een van de punten. En natuurlijk ook een nieuwe kieswet. Hmm. Uh, want deze is genoemd een Porcellum, dat is, dat is een varkenswet uh, genoemd. Uh, en dat moet uh, eraf. We moeten de, en dat Dus dit parlement moet zorgen dat wij ook een nieuwe kieswet... En veel andere veranderingen, ook uh, bijvoorbeeld wat nieuw is ook, dat de ministers die ook in het parlement een zetel hebben uh, gekregen, dan krijgen ze niet dubbel betaald. Iets minder salaris, ja, daar hoorden we laatst uh, applaus voor. Dat was voor. altijd uh, in de jaren zo, dan normaal, nu, maar dan nu, niet toch, dan nu niet meer. Dan nu toch naar ons nieuws, de dag, ja, de dag van absoluut. morgen. Uh, jullie gaan alle drie uh, op pad om verslag te dienen, Sabine van de Putten. Wat, wat ga je doen morgen? Ja, we zijn eigenlijk al heel lang bezig. Hè. Ik ben al maanden bezig. Hè. Sinds uh, de koningin het heeft aangekondigd uh, zijn wij in actie uh, geschoten. Hè. Vergaderingen, wat gaan we doen? Uh, radio, televisie, online. Ik ben hier als correspondent voor de VRT. Voor de VRT. Ja, ik, ik ben geteilt. van nature een radiojournalist. Af en toe doe ik ook televisie dan, uh, van hieruit. Maar nu, is er een, uh, ja, nu zijn er televisieploegen gekomen. Extra radiomensen. En ik ga morgen, um, zit ik ook opgesloten. Gelukkig niet onder de grond. Maar in het beurs. Gebouw. daar zijn allerlei commentaarcabines okay. En dan uh, moet ik om het uur echt uh, updates geven in het nieuws. En dan s'avonds mag ik naar buiten en dan ga ik kijken aan het ei En ook nog eens, als ik daar raak, door de massa naar het Museumplein. Maar je zit daar dus uh, in een commentaarhok naar de televisie te kijken? Moet ik ik zo vrees zien? van wel, maar collega's van mij die, die staan wat op de dat dam. Dat is dat toch vreemd? Hè? Dan ben je ergens en dan ga je naar de televisie kijken. Daar kunnen ze thuis ook. Ja, maar vandaag was ik ook de hele dag op pad. <laughs> Ach, en, en mensen die naar de radio luisteren, die moeten wel weten wat er gebeurt. Hè? In het paleis, hmm. in de Nieuwe Kerk, wat is er gebeurd, wat is er gezegd? Wat voor muziek was er? Het ja. is ook radio. Ja, ja zeker. Annette Biersel, hoe ziet jouw dag eruit morgen? Ja, ik werk nu voor, uh, voor een persbureau. Ik moet morgen ook een beetje radio doen, maar uh, vooral persbureau. En dat is dan ook een beetje zoals mijn collega's, denk ik. Uh... Um, ja, jij zit veel binnen. Mijn kantoor is hier vlakbij de Dam. Dus dat is, dat is weer heel positief. En ik heb ook versterking gekregen uit Duitsland. Ja. Dus bij, bij kijken dat we ons ook kunnen afwisselen. Want de toegevoegde waarde die je natuurlijk hebt... dat je hier bent en niet vanuit ergens in Timbuktu, toe vanuit het televisiebericht... Hmm. is dat je hier inderdaad ook sfeer kunt proeven... en dat je met mensen kunt praten. Ja. Zijn er nou speciaal dingen waar jij je op gaat richten... waarvan je denkt, dat vinden ze in Duitsland interessant? Ja, we moeten uh, Nou, dat weet volgens mij in, inmiddels iedereen. Soms denk ik ook, ja, wat, wat, wat zijn we van? Waar kom ik vanuit van een raar land, want we zijn helemaal gek van het. Sowieso van Koningshuis, maar, maar inderdaad ook bijzonder van de Nederlands Koningshuis. Dus dat wij hier dus, allemaal met een oranje hoedje lopen, dat hoef je niet uit te leggen. Oh, dat heb ik, dat, ja, nou dat kennen we ook van voetballen natuurlijk. Oh, ja. en, uh, maar dat heb ik natuurlijk al uh, uitvoerig bericht. Um, ja, dus ik, ik moet inderdaad heel veel berichten. Dus dat is niet precies Maxima. Ik moet aandacht op Maxima vestigen, want die is gewoon een superster in Duitsland. Mm -hmm. Wat ik probeer te doen is eigenlijk ook iets over te brengen aan... wat is typisch Amsterdams, wat is typisch Nederlands aan dat gebeuren. Hoe beleven Nederlanders dat? Hoe vieren ze feest? Uh, en dat hoop ik dat me dat lukt. Ja, Marika, is, is, er, is er eigenlijk, is het uit te leggen in Italië, de wat wij dan Oranje gekte noemen? Uh, ja, in een zekere zin. Uh, ook uh, zoals mijn collega zei, ja, de Oranje-fans uh, van, van voetbal zijn zeer bekend. Ik ben zeer uh, jaloers op mijn collega's, want zij hebben natuurlijk al maanden dat gepland. Ik ken ook andere journalisten van Duitsland en van België, die ah. helemaal keurig hebben vergaderd. Heb en jij wij... niet gedaan? Nee. Je <laughs> moet het allemaal wel nee, sterker doen. Sterker nog, vanmiddag uh, praten we over de redacteur van. We hebben twee redacties: van de geschreven kranten uh, van Correa de la Sera, maar ook de krant hmm. online. En en uh, dus, de, de, de, dus de redacteur van de krant online zegt... ja, we gaan morgenochtend jou berichten of, uh, of jij een stuk schrijft... en nu laat, hoe je dat ziet. <laughs> misschien gebruikt... Ja, dus, het is gewoon... Maar ik ben er gewend. Ik ben niet meer boos. Uh, is dus dat ik, typisch Italiaanse aanpak? Typicamente italiano. Okay. Uh, ik werk voor twee Italiaanse kranten en het is nooit anders. Ik probeer dus... Dit is bekend, hè, Je kunt het plannen, maar wij plannen nooit. Maar to, <laughs> toch heb je de mooiste stukken en artikels natuurlijk. Want je, ja, je gaat het gewoon ook okay. hè? Mm. Dus wat ga jij doen? Uh, hoe hoe ziet jouw dag eruit Nou, dat... Ik wacht dus van wat ze zeggen, want dan wordt het een beetje moeilijk op, op pad. Uh, ik woon in Amsterdam gelukkig en uh, om een, uh, op pad nog een stuk te schrijven. Maar het kan zijn dat ik misschien uh, toch ze zegt, ja wacht nog even, en dan ga ik op pad en dan, uh, en dan uh, ga ik een rustig plekje zoeken en mijn, en mijn stuk uh, schrijven. Want Succes, die gaat meteen al om... met rustig. Plekje, <laughs> ja. dacht ik zo. In Amsterdam morgen een rustig plekje te doen. Uh, maar goed, dat, dat, is, dat is anders. Maar over... over um, ja... Uh, wat, willen ze in wat willen ze in Italië uh, speciaal weten? Wat interesseert nou, de mensen het koningshuis daar? in Nederland is niet zo bekend. Nou. Dus misschien nu dat, uh, dat er in, in, in, uh, een glamour-stijl aan, aan, aan de macht komt. Dat, dat wordt misschien anders. Maar wordt heel veel gerelateerd. Als je ziet, ook het stuk van vandaag, wordt heel veel gerelateerd aan andere koningshuizen. Dus bij Spanje, uh, bij Engeland natuurlijk. Dus het, dat wordt heel veel uh, ja goed... Uh, um, Daaraan gedacht en ten opzichte van gedacht, de grootste voorstuizen. Maar ik, ik hoop dat ik ook een bijdrage kan leveren om dat meer te laten leren kennen in Italië. Hmm. En natuurlijk, wij weten dat Valentino is de ontwerper van het van de jurk. Dat dacht van je maar, dat dacht je maar. Ja, ah, goed, goed, goed. We, gaan de, de, we gaan niet onze prijswagen in de war sturen. Nee, nee, nee, nee, okay. het is, ja, maar goed, de kleur is het niet het is nee, van Valentino. Is niet van een Nederlandse ontwerp, dat vind ik raar. Sabine van der Putten, om, o, over andere koningshuizen gesproken. Als jij voor Belgen bericht over ons koning, koningshuis klinkt daar dan... er was van de week weer van alles te doen, de koning zou misschien aftreden... premier die Rupo heeft voor, voor ontkend dat er überhaupt over gesproken wordt... is dat iets wat meeklinkt in jouw berichtgeving, morgen? Ik ga er natuurlijk niet luid op uh, iets over zeggen. Hè. Als ze in beeld komen, ja, ik zal vertellen dat ze er zijn... En, en misschien ook hoe ze eruit zien. Maar ik ga niet uitdrukkelijk de vergelijking maken. Dat, dat is duiding, dat is niet mijn taak als objectieve journalist morgen. Maar het is natuurlijk wel zo dat alle Belgen en alle Vlamingen... morgen naar hier kijken op een dubbele manier. Ze kijken wat er gebeurt en tegelijk denkt iedereen de hele tijd... Hoe zal het bij ons zijn? Hoe zouden die van ons het doen? En ja. waar zit het verschil? Want de, de, de relatie tussen uh, volk en uh, monarch in België... ligt wat gecompliceerder dan die hier, toch? Ja, nee, wij zijn niet zo enthousiast als de Nederlanders. Daar kijken we dus ook naar, hè, naar dat enthousiasme. Hoe is dat mogelijk? Ja. Uh, niet alleen die oranje gekte die je ieder jaar hebt... maar die vreugde voor het Koningshuis. Relatief weinig kritiek. Ik hoor nu in de krantenkoppen van morgen toch wat uh, voorzichtige minpuntjes... maar in het algemeen is... Iedereen blij, tevreden. Ja. En, en kan je dat dan uitleggen? In, in die zin, uh, is, er, is er bijvoorbeeld een Belgisch equivalent... voor het soort uh, gekte wat je hier morgen gaat meemaken? Nee, helemaal niet. Nee, niet. Wij hebben een nationale feestdag. En dat wordt heel bescheiden, beschaafd, rustig gevierd in Brussel. Met wat spelletjes in het park. En hier en daar een vlag van echte monarchisten. Die je ook vooral in Brussel vindt. En uh, dat is het zo'n beetje. En voor de rest is iedereen blij met de vrije dag en doet iets anders. Hmm. Annette Birchil, is, is, is, is, kent Duitsland eigenlijk dit soort uh, nee. erupties van... Uh, ja, hoe moet je het noemen? Volksemotie? Nee, in vroege tijden heeft Duitsland dat werk En ja, dat we het daar ook um, niet over hebben. Nou, dat... <laughs> Ik denk dat het... Uh, um, ja, dat, dat, dat spijt me, dat komt terug. Want dat mm. heeft, is wel de reden daarvoor dat het uh, tientallen jaren niet gebeurd is. Mm. En dat is ook een zekere soort van... ...angst of, of schuw was om dat te doen. En de eerste keer dat we dat eigenlijk... Is dat eigenlijk... iets wat ook morgen dan resoneert als mensen uh, naar nee. Nederland kijken? Nee, nee, nee. nee. Maar we hadden wel... Kijk, bij ons was het toen... Inderdaad, we met voetbal, kom ik weer. Maar dat was toen, toen het WK voetbal in Duitsland was... ...was ook voor het eerst dat met grote overmacht... ...overal Duitse vlaggen te zien waren. En toen was Duitsland zelf verbaasd dat het mogelijk was... Hmm. Uh, ...dat wij met z'n allen gezellig zo feest konden vieren. En... Um, dus dat is, ja, dat is toch vrij nieuw weer voor, voor Duitsers. Wij zijn gek daarop en, en vinden het prachtig dat Nederlanders dat kunnen. Wij, wij, Nederlanders zijn ook erg geliefd in Duitsland. Omdat wij ook vinden dat ze een gezellig volk zijn... die uh, inderdaad een heel leuk feest kunnen vieren. Als ze mij wel verliezen met voetballen. Uh, uh, <laughs> ja, daar laat ik me nu maar niet over uit. <laughs> wat, wat wordt het voor jullie morgen? Wordt het echt een hele straffe werkdag of ook nog een klein beetje feest? Uh, ja. Marika? Uh, ik dank vanaf hoe, de, hoe mijn elfe reageert, okay, je, natuurlijk. Jou, natuurlijk wel, ja. Maar het wordt natuurlijk ook een, een, een vreugdedag. Yes, Juist, ja. Sabine? Ik ben jaloers op krantenjournalisten en tv-journalisten. Want radio is bij ons de klok rond. En dat betekent in de praktijk van zes uur morgen tot en met het journaal van middernacht. Geen druppel oranje bitter. Annet? Ja, ik, ik, ik werk de hele dag, maar ik vind het zelf ook heel bijzonder. En in dit geval kan ik gewoon, ik valt het samen. Want, want ook zoiets zo mee te maken van zo'n zo journalist. Wat is jij net feest, het interview natuurlijk. net had met die regisseur. Ja, het is gewoon ook feest voor een journalist. Is dat absoluut een prachtdag. Zeker. Ik wens jullie een hele prettige dag. En uh, vruchtbaar ook morgen. Ik zei het al, Scarlett Mee is hier. Um, en uh, je, je, er zijn twee dingen uh, bijzonder aan jullie, Maré. Jij, jij hebt een klassieke opleiding. Ja, dat klopt. Terwijl dit hele andere muziek was. Hoe is dat zo gekomen? Um, nou, ik schreef eigenlijk altijd al liedjes. En uh, ik vond het tijdens mijn klassieke opleiding leek het me al heel erg leuk om daar wat mee te gaan doen. En uh, toen ben ik een band begonnen. Nou. Dat is gelukt. Ja. En dat is gelukt doordat jullie aan crowdfunding hebben gedaan. Hè? En ja, me mensen klopt. kunnen op allerlei manieren in jullie project participeren. Noem even snel een paar dingen. Uh, nou, je kunt alvast een cd kopen. Uh, die komt in september uit. Uh, maar uh, het kan ook op andere manieren. Uh, zo zingen wij bijvoorbeeld door de telefoon drie drie-stemmig in slaap... S avonds voor Kijk. 30 euro. Uh, of een uh, mini Skype concert is ook een mogelijkheid... Uh, dus dan, dan zitten wij met z'n drieën aan één kant van de computer en de luisteraars aan de andere kant. Hartstikke goed. En nu gewoon een nummer spelen. Wat wordt het? Photograph. Scarlett Start mee. <middels> we were a photograph preferably a black and white so you wouldn't see the fire burning on my cheeks i could put us in a picture frame where we could stay all day we wouldn't change in our little wooden frame house we would could always be a Shiva versus poetry where i'm as bold as you are free wouldn't we always be a mystery silent words of adoration keep me in your gaze now shy is easy to be chased now i'm holding En die bestaat behalve Marije van Rijn ook uit Carolinekamp en Daan van Kasteren. En dan ben ik nog één naam kwijt, maar dat... Uh... Thomas Peters op gitaar. Thomas Peters op gitaar. Hartelijk dank. Het is vijf voor twaalf. Het Koningssonnet. Geen koningslied, maar een koningssonnet. Ter ere van de troonwisseling morgen heeft het oog vier dichters gevraagd... om samen in estafettevorm een sonnet voor de koning te schrijven. Efstarik, Ivo de Wijs en Ingmar Heidse hoorden u de afgelopen drie dagen. Vanavond de laatste strofe door Ellen Dekwits. Goedenavond. Hallo. Heb je iets met de monarchie? Ja, ja, ja ik heb heel veel met de monarchie. Vroeger stuurde ik kerstkaartjes naar de koningin. Dan kreeg je altijd een hele mooie getypte brief terug... met beste en dan in een ander lettertype Ellen.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 Geen taartenhoede, maar een kroon. Gelukkig is de vorst getrouwd. Wie waakt er over wie vannacht? Wie galmt oprecht zijn kreupel lied? Wie wil nog knecht zijn? Wie regent? Ja, dat waren ze, Starik, de Wijs en uh, Heidse. Um, hoe, hoe ga je nou aan het werk als je die laatste regels van Ingmar Heidse hoort? Nou, we hebben een klein beetje gesmokkeld, Want oh. uh, ja, nou, nee, maar op een hele moeilijke manier. We hebben het ons eigenlijk nog lastiger gemaakt. Vorige week hadden wij al de eerste stroven te horen gekregen... van Frank en van Ivo. Mm -hmm. En Ingmar en ik gingen bij elkaar zitten. Nou, we hebben ons hele handboek voor rijmel en erbij gepakt. Want ja, zo, zo net, hè. Er bestaan allemaal enge vormen van. En ja, qua inhoud zijn de eerste twee strovens al bepaald... door de mannen die voor ons waren. Maar ook qua metrum, nou, en daar hebben we toch wel even een paar... Een paar koppen koffie overheen moeten laten gaan mm. voor dat kwartje viel. En uiteindelijk hebben we het toch wel in een redelijke tijd geklaard, maar zwaar was het wel. Ja, maar hij gaf een soort van voorzetten. Hij stelt eigenlijk een paar vragen in uh, die ene laatste strofe, wat nu de ene laatste strofe is. Ja, maar dat is een soort assist, maar een beetje met het oog op morgen. Hè? Ik bedoel, dat wil niet zeggen dat Messi hem maar meteen inkopt. Nee. Want dat gaat Messi niet doen? Nou ja, het Messi is een beetje geblas, ge, ja, geblesseerd. En kijk, deze Messi. Uh, ja, ik, ik ben wat dat betreft een linksbuiten, dus Metrum is niet mijn forte. Goed, weet je wat? We gaan het gewoon laten horen. Oké. Okay. Het Koningssonnet.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 Voilà. Daar staat opeens een nieuwe koning, hè? Ja. <laughs> Heel erg uh, bedankt. Ellen Dekwits, ja, dit was ons koningssonnet, eh, het koningssonnet van het oog. We gaan nog even de straat op hier in Amsterdam. Als ik uit het raam kijk, dan zie ik nog steeds... Uh, nou, ik kan niet zeggen dat de mensen rijen dik staan, hoor... maar er staat nog steeds een volle rij recht voor het paleis... van mensen die daar vermoedelijk toch de hele nacht gaan blijven. Als ik zo dan maar opkijk, dan ziet het er redelijk rustig uit. Anne de Jong, verslaggever, goedenavond. Goedenavond. Waar ben jij op dit moment? Ja, ik sta tussen die mensen die dus tegen het hek aangedrukt staan... en ik zie ook dat ze bijvoorbeeld al tassen vol met eten meegenomen hebben... een paar slaapzakjes zie er tussen. Dus er gaan echt mensen de hele nacht hier blijven om maar één glimp op te vangen van onze nieuwe koning. Ja, en uh, dat is hier op de Dam. Wat gebeurt er eigenlijk verder in de stad? Want dit is uh, Koning in de Nacht. Normaal gesproken is dat een, een, een redelijk woelig uh, feestje in Amsterdam. Hoe is dat nu? Ja, dat is uh, de grote vraag. En straks op Radio 1... Uh, we hebben verslaggevers in de hele stad... die uh, het feestgedruis gaan opzoeken. Uh, natuurlijk ook uh, de mensen die morgen vroeg al naar de stad toe komen en hoe dat zich met elkaar gaat verhouden. Dat gaan we allemaal uitzoeken. En uh, uh, het houdt ons bezig zo nachts. Ook in Den Haag, in Utrecht... We houden het uh, allemaal bij op Radio 1. Want jij gaat de hele nacht uh, rondlopen. Wat ga je allemaal doen? Uh, ik heb uh, geen idee. Ik laat me leiden door uh, waar het nieuws is. Ik kan me zo voorstellen dat er vannacht nog mensen aankomen bij uh, Amsterdam Centraal. We hebben mensen op het Leidseplein staan. Uh, ja, hier op de Dam, er gebeurt de hele nacht nog iets. De televisieuitzending is uh, inmiddels voorbij. Maar er staan nog steeds heel veel mensen naar te kijken, uh, gek genoeg. En uh, op de Dam brandt nog licht achter sommige ramen. Dus we gaan ze alle ramen in de gaten houden. Kijken of daar nog iets gebeurt. Ja, ik en... zie bijvoorbeeld nu helemaal boven in het paleis. He, onder, uh, onder het grote Fries, daar zie ik een paar, uh, paar lichtjes branden. Zie jij dat ook? Ja, ik zie, ik zie ze ook, ja. <coughs> ja. Wat zou daar gebeuren? Moet je dat niet eens gaan uitzoeken? Nee, ik ben bang dat ik niet naar binnen kom. Nee? Maar uh, ik zie weinig mensen daarachter die, die ramen lopen. Maar je ziet mensen wel echt gewoon heel erg gespitst op die ramen waar nog een beetje licht brandt. En er loopt heel veel politie, zoals uh, verwacht, ook een paar mensen met uh, verdachte oortjes in. Dus het wordt volgens mij allemaal goed in de gaten te houden. Uh, genoeg in ieder geval om uh, uh, het hier rustig te houden. Want tot nu toe is het nog hartstikke gezellig op de Dam. Ja, en uh, daar staan dus mensen naar een televisieuitzending te kijken die is afgelopen... en naar ramen waarachter weinig gebeurt. Ja, Dat is het beeld op het ogenblik. Ja, en toch staan ze er. Dat is gek, hè? Ja, heel goed. En jij bent de hele nacht te horen. Hartelijk dank, Anne de Jong. Dit was het oog voor uh, deze koninklijke avond. Morgen is er weer een gewoon oog. En dan zit hier Mieke van der Weij... die dan terugkijkt op een Kroningsdag. Ze heeft er heel veel zin in, heb ik begrepen. Goedenacht, vrienden...